De, maar, maar je weet wel uh, hoe ja, ik het dat dat je even uitlegt... Van, ja, dat jullie eigenlijk maar over heel beperkte middelen beschikken... om toch het verslag te moeten doen. Je hebt een schermpje van uh, 20x20. En dat is het. En als je geluk hebt, uh, lifetime En dat is het. Dus uh, daar moet je het mee doen. Ja. Ik ga naar de toren. Dankjewel. Ja, dankjewel. je ja, zien. Hè? Dit was Pits en Perlok voor Pinkster Races 2009.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 Dit was het NOS. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Zon C Zon. Zandvoort Zomerhits. Zie FM. Dit is de zomer van ZFM. Met, Met nu alternative FM. Hear the sound of music drifting in the air. Elevator Prozac stretching on for miles Music of the future will not entertain It's only meant to repress and neutralize your brain Comes in silver pills. Engineers suit you, building cheap thrills. The music called Rebellion makes you want a rage. But it's made by millionaires. I'm is Daar zijn we weer! Jazeker! Met de uh, gast in de studio. Yes! Ja, leiden. want jij hebt die meegenomen. Ja. De, uh, graag in de microfoon praten. Hallo daar. Ja, we zijn We, zijn, we hebben John Doe's Revenge in de studio, dames en heren. Ah, de helft nog maar, hè! Ja, de helft nog maar. De helft staat nog op Haarlem, als ik goed had begrepen. Nou. Ge geen idee waar die is. Die zijn onderweg verloren, geloof ik. Of, of Die zijn nog bij de, de Sandvoortsalaan, denk ik. Ja, Sanford Museum of zoiets. Dat is heel ver lopen, dat is hier 400 meter vandaan. Ze zijn in ieder geval in Zandvoort. Hé, daar zijn ze! Nou, applaus voor de andere bedleden. Nou, we gaan maar meteen als introductie dat zij binnen is een plaatje draaien. Dan kunnen jullie soundchecken. En dan gaan we even kijken hoe het allemaal gaat lukken in deze kleine, maar benauwde studio. Gezellig. Hier is Broken Out. In de studio, dames en heren. Dit is toch even gewoon uh, geweldig zeg. Ik ben weer even terug op het abonneist. Ja, jongen, helemaal goed. Want uh, dames en heren, Ladies and Gentlemen. It's producing. Jaap Koper is weer in de studio. Ja, dankjewel, dankjewel. Dat is al een tijdje geleden, ja. Ja, uh, het is een hele tijd uh, terug. Ik denk dat het uh, zeg maar van het voorjaar voor het laatste was geweest dat ik hier heb gezeten. Maar ja, het. Uh, het is leuk als, uh, als ik uh, door jullie gevraagd word om even wat enkele werkzaamheden te, te mogen doen. En dat doe ik graag. Ja, want het is een uh, speciale, weer speciale uitzending. Want aan, uh, nou, het zijn niet de minste, de misselijkste mensen die hier staan. Ja, hoor. aan de rechterkant staat er namelijk een hele grote bas. Achter je staat ja. iemand met een biertje. Dus dat gaat helemaal goed komen. Ja. ja. En ze gaan straks een nummer spelen. Maar uh. we weten nog niet welke, dat houden ze ook voor ons geheim. Um, ja, wij moesten de afgelopen tijd heel veel aan je bellen. Om, uh, om jou uh, te bereiken, zou ik maar zo zeggen. Maar wat was je nou, joh? Wat was je nou? Uh, Roy van Buringen, die heeft er een hele mooie uitdrukking voor. Dat ik onder mijn steen lig. Ja, inderdaad. <laughs> kan leeftijd, kan en, het? <laughs> het kan wel natuurlijk, maar uh, nee, het, het valt nog wel mee hoor. Zo erg is het ook niet. Maar ik uh, ben uh, met een hele hoop uh, dingen buiten de omroep ook bezig. Okay. En uh, zo is het ook zo dat, uh, dat de wekelijkse frequentie van een radioprogramma maken, dat uh, begon toch echt een beetje te veel uh, van het goede te worden. Dus ik hou het even lekker op uh, één keer in dezelfde tijd een, een programma doen. Precies, en, precies. En dan vind ik het uh, helemaal goed hoor. Oké, okay. en weet je wie ook in de studio is? Want die hebben we nog niet gehad. Okay. Dat is onze techniekman, die uh, afgelopen twee uur bezig is met techniek, kabels en dergelijke. Hey, Marcus. Hoi. Oh, moet voor jou ook even een jingle natuurlijk. Ja. Uh, dat een echt gewoon mijn grote applaus ja. hier. <laughs> ja. Nou, wel, voelt hey. het nou, uh, dat is weer een beetje van ouds hè? Mensen drieën zo weer. Uh, ja, voelt het met, goed. Met een band uh, over, de, over de grond. Dat, uh, dat voelt al helemaal goed natuurlijk. Dus ja, voelt zeker goed zo. Ja. wel uh, weer druk hoor. Ja, wat, wat Erg druk. Want het, uh, het is wat ik al zei, niet de misselijkste die hier staan. Nee, John Doe's Revenge. Inderdaad. Kom maar even eentje naar de, de, de micro. Trieste, dan is dat. Hey, ja. Hey, ja. <laughs> Oké. <Okay. laughs> Paar... Wat doe jij precies uh, binnen de band, eventjes gauw, gauw, voordat je uh, weer uh, wat, wat gaat doen om het geluid een beetje af te stellen van je, van je gitaar? Uh, behalve lastig zijn uh, ben ik ook gitarist. Maar. Ben je een beetje de in die ES van, uh, uh, van de band? Dat zijn we allemaal. Uh, oh, uh, oh, dat zijn jullie allemaal. <laughs> <laughs> we hey, heeft jury niet... daar toen, toen de tijd wel rekening mee gehouden? Dat jullie toen... Uh, He, wat je, je net zegt, hè? de lastpak van de band. Hebben ze daar ook speciaal op gelet? Geen idee. Geen idee? Geen idee. we hebben allerlei commentaren aan ons oren geslingerd gekregen. Maar ja. Waarvan uh, ik zo zo uh, 1, 2, 3 in ieder eentje uit een mouw uh, weet te vissen. En, en dat is? is? Uh, en dat is? Dat is dat wij uh, als een uh, leuke, serieuze, trailer-trash-look-band uh, op het podium stonden of zoiets. Nou uh, oh, ja, was... trailer-trash, dat klinkt... Uh... Vatten jullie dat als een compliment op? Nou ja, goed, nee, het was uh, treden tres, maar dan toch weer uh, interessant of zo. En, nou, dus uh, nou, op zich, uh, ik vind het wel grappig. Uh, ja, ja, uh, ik, heb hier, uh, ik heb hier een uh, klein citaatje wat ze zeiden over jullie. Moet ik hem even heel uh, snel pakken? Ze zeiden dat jullie uh, heel goed met elkaar spelen in een totale symfonie En dat uh, ja, de gitarist hoge ogen gooit met zijn mooie vleur in het spel. ze dus op erop achter, hoor. Dubbel 6, dubbel uh, ja, 5. Okay. Heel klein stukje heb ik <laughs> eruit gepakt. Ja, ja. Ik ga hem straks wel citeren voor je helemaal. Kan je het nog een keer nagenieten? Ja, ja. <laughs> zeg, je had iets klaarstaan van, uh, van Lim Biscuit. Ja, nee, dat was je introducing ja, cool. heb je Heb je hem toevallig bij of niet? Uh, moet ik even kijken. Maar ik heb wel even een andere klaarstaan. En dat is uh, OPEF. Kennen jullie dat? Ja. Oh, dat is ja? Cool. Dit is Windowpane. Ik En zoals je op de achtergrond hoort, zijn ze heerlijk aan het uh, soundchecken. Ze gaan ook zo beginnen. Ze gaan ook zo beginnen! Wat zei je, Menno? <laughs> zo. Nou, nou, in nou, ja, geval nou die... ja, in ieder geval heading op de. Harry op de gang, Herrie op de drums. En dan uh, Patrick, die al een beetje bescheiden. Uh, een beetje staat op met zijn. Uh, met, <laughs> met, met de basgitarist. is ook de minste die je hoort, hè? eerlijk gezegd. Altijd. Ben je altijd uh, een beetje de stille van het, uh, van het hele spul? Ja, dat schijnt ze te horen. Oh, dat hij... Heet... Ja? Bassist. Een beetje ingetogen, uh, ingetogen mensen zijn het eigenlijk wel. <tie> Je hoort iemand op de achtergrond. Ja. Ik hoor achter me iemand on door het glas. Ja, ja on tuurlijk. gewoon R aan het soundchecken. Ja, ja, ja. ja. jij hebt zelf ook een radioshow, toch? Zei je net. Uh, ja ja Ja, bij Café Jong-Vels op Seaport FM. Uh. Uh, elke laatste zaterdag van de maand. Elke laatste zaterdag. Kijk, daar ben ik. Ja. Seaport. Oh, ja, Seaport okay. FM, altijd en overal. Nou, okay. <laughs> je hoort het. Ja. Nou, wij zijn de buren. Ik hoop ja. niet dat je het uh, erg vindt in ieder geval. Doe of zo, doe of zo. <laughs> nou, dan maken we wel een plaatje van hoor in ieder geval. Ja. Maar dan wel een ander soort plaatje. Dus niet het plaatje wat, uh, wat we kennen wat we op uh, CD of uh, zo zeggen. Dus kamer... Marcus, je zit zo gespannen te kijken. Wat, uh... Gespannen te kijken. Weet ja. je wel hoeveel werk ik hier te doen heb? Ja, je hebt heel veel werk. Nou en ik heb er alleen maar respect voor. Dus dat voel uh, je mij. Ook niet en bedankt. Ja. Zijn ze er klaar hey, maar voor? Weet je wat hier tegenvalt in de ja, deze ja. hele studio? Iedereen heeft bier en ik niet. Ik ga zo voor je halen. Ik wil zeggen, dan gaat hier gewoon iets gruwelijk fout. <laughs> Dat denk ik ook. Oké, okay, zijn we er klaar voor? Is iedereen er klaar voor? Bent nou, zijn je, bent nee, zijn zover zijn we voor? nog niet uh, nee? Nee. nee? Nee. Nou, dan gaan we nog een plaatje dan nog, uh, nog één plaatje. Hey, Jaap, dan kunnen we nou get get, Yes. In. <laughs> Introducing the chocolate star finish. The hot dog flavored water. Bring it all. Fucked up dreams, dreams. fucked up life, like life A fucked up kid with a fucked up knife the fuck out A fucked up head Headed. It's a fucked up shame Swinging on my nerves is a fucked up 9, 8, 8, 7, 6, 5. En is jij weer terug, oude Chemeraar? <laughs> tool was dat. Ja, dat was toel. Met uh, 46 en 2. En daarvoor speelden we natuurlijk de heerlijke melodieën van Lim Biscuit. Juist. En de chocolate Starfish. Nee, Hoddok. Hotdog. Alleen Hoddok. Het is wel een album. Ik heb het laatst gezien op tv, daar gingen die, ze uh, Limbisket en consorten. Ze zijn weer terug. Met, met de West ouwe, ja, met de oude ja. uh, gitarist, geloof ik. En die, zijn, die speelden echt rock-ring plat. En ik hoorde net van de bassist van John Do's Revelds, dat ze ook België helemaal plat hebben gespeeld. Ja. Je al voor, we hebben het over Limbiskit hè, of niet? Ja, ja. ja. Uh, kom ja, er eens even bij zitten, Patrick. Een goede collega van mij die is naar uh, Werchten geweest. Ja. Ik vond het helemaal geweldig. Uh, die zijn Limbiscuit. Dat was de ene naar beste band op dat festival. Eigenlijk Wat was dan de beste? Ja, hij is een heel groot fan van Metallica. Dus ja? Tuurlijk, ja. dat dacht <laughs> dat ik al. Dat niet eigenlijk. Dus. Ja. En, uh, maar het heeft dus wel een bepaalde indruk achtergelaten: die uh, Limp Biscuit met West-Borland uh, weer terug. Ja, Limp Biscuit schijnt heel goed bezig te zijn met uh, de augie erbij. Ken je, ken je die muziek ook uh, een beetje van, uh, van Limp Biscuit? Absoluut. Ik, ja? uh, ik heb ze heel toevallig heb ik ze, uh, gezien in Nederland. Ik ging eigenlijk naar een concert van Soulfly. Ja? En uh, ze hadden Lim Biscuit meegenomen in het voorprogramma. Dat was Het eerste concert waar ik, ik kende, ze toen helemaal niet. Ze waren nog vrij onbekend. Ja. Wauw. Met een eerste CD nog uh, in de ja. Wauw, Soulfly neemt Lim Biscuit mee in het voorprogramma. Ja. Nou, ik denk dat het nu andersom is. <laughs> Lim Biscuit heeft Soulfly toen helemaal weggespeeld. Soulfly begon pas anderhalf uur later om uh, ja, mensen een beetje bij te laten komen, denk ik. Dat was een heel gaaf concert. Kun jij nou zeggen dat uh, met, uh, met Westboorland weer terug uh, in de band, dat dat toch wel weer een verschil maakt? Uh, wat, wat, wat daarvoor heeft afgespeeld zonder Westboorland? Heb, uh, heb je dat ook meegekregen? Ja, nee, absoluut. Uh, zelfs in die periode ben ik eigenlijk gestopt met luisteren naar Limbiskus. Huh? Ik vond het uh, creatief vond ik het veel minder sterk uh, wat ze maakte qua muziek. Ik vind het uh, nu met West Borland weer bijna echt een stuk beter. Hij is een creatieve kracht. Ja, heel creatief. Ze zijn nu bezig met een nieuw album, maar die albums daarvoor, uh, hoe heet die, Unquestionable Truth of zo, dat is zonder West Borland. Dat was eigenlijk maar één leuk nummer, vond ik. En dat is Eat You Alive. Ik heb niet eens geluisterd. Eigenlijk. Ik heb vast een paar minuten de moeite niet gehoord, gehoord, maar. Uh, ik had En, en uh, Behind Blue Eyes natuurlijk, de cover van uh, The Who. Ja, ik, ik luister liever naar The Who. Dat is wel een leuk Ja, inderdaad. Toen speelden ze ook volgens mij, gingen, dat was wel leuk. Fred Durst ging dan in het publiek staan, op zo'n rand. Leunend in het publiek dat mensen echt moeten vasthouden. En dan dus spelend, zingend uh, uh, behind blue eyes. En dan de band erachter in spelen. En die West Borland had een masker op, jongen. Het leek net een echt een ontplofte kip. Dat is echt niet normaal. Ze zeggen hier wel eens, als je in een goede zomer draait, vliegen de gebraden kippen zo je mond in. Hè? Dus ja, nou, West Borland zou dan wel het goede voorbeeld hebben genomen, denk ik. Ja, inderdaad. Maar weet je wat West Borland in welk beentje Wist je dat in welk beentje die speelde? Zonder dat die. Dat is Black Light Burns. En omdat jullie. Nou, vooral Marcus nog niet klaar is met de zoutcheck, Gaan we die nog wel even draaien? Ja, Hier komt hij. Laai. Ja, Dit is dus West Borland zonder Limbiskit. Ja. Nou, uh, Dat was Black Light Burns met Lie. Um, ik heb een vernomen uh, van de techniek Dat we kunnen Is dat zo? Ik denk dat we kunnen Nou laten we dan maar eens even uh, gaan luisteren Naar wat uh, John Doe's revenge te bieden heeft Dames en heren Zijn jullie er klaar voor? Ja ik hoor Suze achter me al Gnievelen zelf van. <lacht> ik, <ga je lacht> ik, oh, okay. ik ga je eens even fijn te pakken nemen Ja nou doe dat maar <lacht> Laat maar horen Kijk, zo'n applaus hoor graag. Oké, Tristan. Ja, zijn we klaar? <laughs> Henning, ja? uh, Henning? is uh, uh, helemaal klaar voor hoor, denk ik. ik ja? okay. gaat Two, three, dus, uh, uh, four. Wauw. Echt wauw. Ja, ik krijg een kippenvel. Van. Wauw. Um, het is natuurlijk zeker niet uh, wat je zou denken, het nummer Black Rose. En die, ik dacht gelijk al de klassieke fout: dit is een nummer van de Black Rose. Nee, het is een titel. Wat ga jij nou doen? <laughs> ik hoor ja. ineens allemaal beeld voorbij komen. <laughs> uh, ik, nee, het is gewoon een nummer wat ze zelf hebben geschreven. Maar ik. Uh, ja, jongens, Kippenvel. Gewoon kippenvel. Uh, ik zit hier gewoon uh, lekker op mijn uh, stoeltje. Ik kijk ergens een beetje in de donker in en dan zie ik uh, iemand met een biertje zitten uh, zwaaien. Hey. <laughs> ja, zomervakantie. Nog steeds hè? geen biertje ja, een. Zomerkamp. Is, is dit eigenlijk een beetje zomerkamp voor je, Zuru? Zomerkamp, ja, man. Of, of zomerkamp. Uh, hij stort een beetje. Hallo dan. Is dit normaal? Hadden we dit net ook? Of, uh? Nee, nu, nu, nu, nu gaat het wel weer goed. Dus, Oké, okay, uh, nee. Dat... Maar, uh, nee als Marcus, die ik ben lekker een beetje... aan het genieten van, uh, van het weer. en uh, ja. Van het leven. Even over dit nummer. De, de, over Black Crows. Uh, wie heeft het geschreven? En hoe zijn jullie erop gekomen? Laat ik uh, de, eerste, de, de eerste vraag stellen. Wie uh, heeft hem geschreven? Henning heeft uh, de baslijn uh, bedacht. Ja. Yeah. Toch? Ik hoor het nee. niet, maar goed... Uh... Zeg het maar. Ja. ja, Tristan en Henning. Henning en Tristan, die hebben het oorspronkelijk... Uh, die hebben het bedacht. ...verzonnen en toen uh, heb ik later... ...heb ik uh, met en teksten toegevoegd. De, de zang en de zangpartij ook voor je rekening uiteraard genomen. Yes. Ja, dat is duidelijk ook te horen. Uh, ja. Black Crows. Ja. Hebben jullie iets met Black Crows? Suus, heb jij er iets mee? Black Crows? Ja. Black um, met uh, die muziek, ja, vind ik wel oké. Okay. Ik heb niet een album thuis liggen, maar... Je bedoelt ja, nee, van ja. die band, hè? Ja, ik heb het over de broertjes Robertson, ja, hè? Uh, Chris en Rich. Oké, okay, ja, nee, ik heb er niet, niet specifiek iets mee, maar ik vind het wel ja. cool. Dat wel. Heb je een concert van ze gezien of ook niet? Nee. Dan moet je toch mijn schande bekennen <laughs> dat ik dat niet gezien heb, hoor. Maar ik ken ja. de muziek in ieder geval oh. wel. Daar ja, ben hier de oude lul spreekt. Uh, pardon? Oh, oh, oh. <laughs> ja, ja, ja, nou goed, maakt niet uit. Uh, ja? Ja? Ja. En ja, ja, oh, oh. Uh, waar ja. zit ik al het uh, gras voor je voeten? Pijnlijk, maar. Nee, helemaal Pijnlijk. niet. Ja, ja, helemaal ja. niet. Dit nummer Black Crowes, hè? Ik heb, ja, sorry. Ik heb een niet een beetje nog naar de tekst gelet, omdat ik een beetje in een andere sferische wereld zat toen ik het luisterde. En dat is denk ik ook de bedoeling van jullie muziek. Oh, cool. Um, waar gaat dit nummer over, precies? Uh, ja, het nummer gaat over uh, dat je altijd uh, ja, toch wel je jezelf moet blijven geloven. En uh, ondanks dat, uh, dat, het, dat de scenery, dat je omgeving soms misschien uh, angstig aanvoelt. Uh... Oké, okay. ik vind het wel herkenbaar wat je nu zegt. Die zit nu precies in die fase. Dus dit, dit nummer is wel op, uh, op mij geschreven. Dankjewel. Oh. Nou hou je taai man. Ja dat gaat ook, gaat ook helemaal goed komen hoor. Zullen we nog even een uh, nummer uh, doen?